Dat was even een abrupt einde. Ja, we begonnen deze, deze ach, de tweede uur van Jester General met Frank Zappa featuring Michael Brecker en het nummer Black Napkins uit 1992. En Theo heeft me dit nummer aangedragen. Want heel eerlijk gezegd, of wat heel eerlijk, ik ben gewoon niet zo'n Zappa fan en ik ken ook eigenlijk heel weinig van Zappa, maar ik vond dit wel een heel goed nummer. En mm -hmm. um, Theo. Vertel ons wat over dit nummer. Ja, nou, over het nummer kan ik eigenlijk ja, niet zoveel vertellen. Behalve dan dat hij een hele reeks You can't do that on stage anymore uh, uh, CD's heeft uitgebracht. LP's, uh -huh. oh, nou, CD's. En deze kwam van volume 6. Kortom, er waren er nog vijf voor. En ze zijn allemaal de uh, moeite waard. Ik ga ze het, zeker is een, het is een, een, een vermakelijk, uh, intens verslag van uh, wat Zappa zeg maar in zijn. Uh, ontzettende brede idioom... heeft gebracht in de jaren dat hij uh, hier op de planeet Aarde aanwezig was. Voor voldoende rechtvaardiging om het te draaien in Jester ja, General, klopt Absoluut. Maar nou eigenlijk ja, nummer aan een wereldsolo van Michael Brecker. Van Michael Brecker. En beide zijn ze niet meer onder ons. Nee. Veel te jong gestorven. Ja, Zappa was er, moet ik even... Volgens mij was hij ook 50, denk ik, of zo. Hij stierf aan prostaatkanker. Gek genoeg had hij nog niet zo lang geleden voor, bracht hij een nummer uit het heette uh, Why Does It Hurt When I Pee? En dat <laughs> handelde dus eigenlijk over zijn uh, ziekte. My balls feel like a pair of maracas. <laughs> zo zei hij het letterlijk. Uh -huh. uh, dat is natuurlijk... Ja, dat klinkt allemaal heel cynisch. Uh, maar goed, de man had uh, humor die, uh, als die, als het over hemzelf ging, voor hem ook niet echt pijn deed. Dat was ook een, een beetje zijn idioom eigenlijk. Ik heb hem laatst... Ik ik heb hem laatst nog gezien met uh, God beter. Uh, Ivonne, ja, dat zei je, ja. ja, dat was echt een, een buitengewoon interessant gesprek. En, ja. en ook een leuk gesprek. En uh, ja, dat maakte wel indruk. Dus ik ga zeker meer van hem beluisteren. Ja, Michael Brecker gestorven aan... Uh, uh, volgens mij... Een, een vorm van kanker in zijn merg. Uh, ze hebben nog gezocht naar... Joods-Caucasisch... Uh, beenmerg om voor een transplantatie. is nog een, een zeer emotionele oproep geweest. Maar het mocht allemaal niet baten. Nee, nee, Michael ook... Brecker is ook niet meer onder ons... Dat zijn, ja, dat zijn zware verliezen hè? Ja. In, in, in de wereld van die giganten, zal ik maar zeggen. Zo is dat. Ja. Tijd eh, voor een volgend nummertje. 53 is die geworden, zie ik er nu net even. Wie? Zappa? Zappa ja. Okay. Hij is uit, van 21 december 1940 en uh, hij is 4 december 1993 is die naar de hemelen gevaren. Goed zo. Ik hoop dat hij daarna zijn zin ja, heeft. Absoluut. En zijn cynisme vooral niet verliest. Dat zal hij zeker niet doen, denk ik. We gaan op, uh, met een opmerkelijke zangeres uh, verder. Um, iets totaal anders, veel en veel toegankelijker. En uh, dat is niet de reden waarom ik het heb uitgekozen... maar gewoon omdat ze eigenlijk verschrikkelijk goed zingt. Um, ik ben een jazzliefhebber, het zal u niet verbazen, lieve luisteraars. Maar ik ben ook een liefhebber van de Carpenters. En um, Karen Carpenter heeft voor mij een van de mooiste stemmen die uh, ik ken. En het repertoire is af en toe meer zoet En uh, het ligt er duimendik bovenop, maar het is ook zo schoon. En toen was er in 2010 in één keer een zanger uit zuid Amerika. Die heet Rumor R U M E R Rumor. Ik hoop dat je het zo uitspreekt. En die kwam met een, uh, een uh, hele aardige CD uit Seasons of My Soul. Ze was zo goed dat ze zelfs privé voor Burt Rack in zijn woning mocht komen zingen. Um, en het volgende nummer was een behoorlijke hit op Radio 2 in Engeland uh, van de BBC. Jullie gaan luisteren naar Seasons of My van, nee, van Seasons of My Soul naar het nummer Slow. You make me want to sing.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 listening, goed gedaan wordt, is het echt verschrikkelijk lekker. En ik vind dit heel erg goed gedaan. Um, ze wordt zwaar beïnvloed door Carole King, uh, Burt Bacharach, uh, houdt van musicals waar ik een Teringhekele aan ja, nou, werkelijk musicals, vind ik verschrikkelijk. Maar het heeft haar gevormd. Ze werd geboren uit Engels-Pakistaanse ouders in Islamabad. Um, en haar echte naam is Sarah Joyce. Uh, Artiestennaam Rumor, onthoud die naam. En Jack DCD, Seasons of My Soul. Um, we gaan funken. Uh, uit 1973 een singeltje. heerlijk nummer van een uh, soulbandje uit uh, New Orleans. Uh, de uitvoering werd eigenlijk bekender uh, door een cover van Casey and the Sunshine Band als een B-side om een singeltje. maar deze is eigenlijk heel erg veel beter. Luister naar de African Music Machine met Blackwater Gold. Here we go. Aha, weer een abrupt einde. Ja, ja, ja, ja. ja. Ik knip niks hoor, zo. Is, nee? Uh, nee, nee, zo. Hebben we hem van de bakker gekregen, zeg maar. Maar dat is allemaal niet. Kan oh, gebeuren. Oh, Jan. Het was de African Music <laughs> Machine, Blackwater Gold. Soms, soms duren nummers uh, te lang, maar er zijn er ook veel die gewoon te kort duren. Want ja. daar kan je eigenlijk wel een hele avond mee maken. Of de Ampex-band uit 1973 was op en ze dachten... Dat zou ook kunnen. Dat the ja. crap. Ja. Goed zo. Ehm... <laughs> um, we gaan door met iemand uh, die we hopelijk allemaal kennen, Ad Kolen. Nou, daar is hij waarschijnlijk iets te lang voor weg al, denk ik, toch? Ja? ja? Nou ja, goed, laten we zeggen, de jongere generatie die nu zeg maar, het conservatorium nog uh, volop vieren, zullen hem niet kennen, want hij is toch al een jaar of 15, 20 misschien. Ja, die, dat wel, maar hij, hij, bezoekt, hij bezoekt regelmatig, onder andere Café de Poort, waar hij uh, meestal uh, door Rocky wordt uitgenodigd om tijdens een jazzfestival uh, acte de présence te geven. En dat ja. doet hij altijd zo verschrikkelijk goed. Het is iemand die volgens mij in het Metropoolorkest uh, speelt. Hè, met Leo Jans, of niet? Ik zou het niet durven zeggen. Nee? Het zou, zou me niks verwonderen. Maar um, af en toe trakteert Ad Kole uit geleen van uh, origine trans. Uh, af en toe uh, tracteert Ad Kole ons op een uh, prachtige cd. Uh, en zijn lyrische spel is ongeëvenaard, vind ik. Um, dit is een hele mooie van uh, de cd Free uit 2090. Het nummer Split. Ik maak er ook een grote het Ik maak er ook een de rol aan het Ik maak er ook een grote rol aan doen. Ik maak er ook een grote Ik ook ook ook pensamiento sin un amigo sin un amigo sin un amigo sin un amigo Zo, u had het genoegen om naar Cameron de La Isla te mogen luisteren uit 1984. De grote vernieuwer en wellicht de beste flamenco-zanger die er ooit geweest is. Hij overleed in 1992 aan longkanker op 42-jarige leeftijd. Hij werd hier begeleid door Tomatito en Paco Lucia. En die aankondiging die kwam van de plaatselijke Paella-boer, die toevallig in de buurt was. Uit de daar... minder toegankelijke gedeeltes van uh, het, het Andalusisch Hogeberg. De... Ja, onbekend on was. <laughs> ja. Maar wat een prachtig nummer. Um, het volgende nummer is van Paul Weller, uh, en dat is een cover. Uh, in 2004 uh, nam hij het volgende nummer op. Uh, at the BBC Sessions. Uh, heet het album waar een aantal nummers op staan. die hij in de BBC Studios heeft opgenomen. Live. En uh, het nummer is natuurlijk een. eigenlijk uh, vond het zijn definitieve versie. in de uitvoering van Sister Sledge. En dan weet je dat je met de chic mannen. Burnett en Rogers uh, te maken hebt. En ik vond het zeer verrassend dat Paul Weller dit uh, simpele. Uh, eenvoudige, maar heerlijke nummer opnam. Uh, en jullie gaan er nu getuigen zijn. Thinking of you. Everybody, let me tell you about my love. Brought to me by an angel from above. Fully equipped with a lifetime guarantee. Won't you try it? Well, I'm sure that you'll agree Without love, there's no reason to live without you What would I do with the love I give All my loving to you I'll be giving And I promise as long as I'm living I'm thinking of you and the things you do to me That make me love you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 Roman, wat is dit verschrikkelijk goed? Thinking of You in de uitvoering van Paul Weller. Dan kan het voorlopig niet mijn stuk, denk ik, als je zo bezongen wordt. Hè? Nee, dat lijkt... Het, ja, het is een, een tekstje van, van iets. Het is eigenlijk gewoon een disco nummertje. En, en, en de uitvoering van Sisters Lounge is heerlijk, maar dit is ook wonderschoon. Mm. En het is ook net... Alsof het iets meer lading krijgt als Paul Weller, het zingt ik weet het niet. Uh... Ja, god. Ik, ik, ik hou vreselijk van, uh, van Paul ja? Weller. Ja, absoluut. We hadden het net even uh, over de Style Council, natuurlijk toen ja. dat uitkwam. Die gaat ook nog een god, keer voorbij komen. Dat was een moment van kippenvel, denk ik, voor heel veel mensen op de wereld. Dat denk ik ook. Um, wij moeten door. We hebben nog zoveel te doen. Mm -hmm. um, oh ja, ik was, ik was van de weken zo ongelooflijk blij. Ik was al heel lang op zoek naar een van de eerste singeltjes. En volgens mij is het zelfs het eerste singeltje dat de Jazz Crusaders ooit uitbrachten in 1962, uh, het is afkomstig van een tweede LP, Looking Ahead, uh, ook weer uit mijn geboortejaar, een fantastisch goed bouwjaar. Je doet het erom hè? Ik doe het erom, mm -hmm. ik, ik, ga, ik ga eens een keer een, een uitzending met alleen maar nummers uit 1962 Heb thuis. je die kelder ook volgen met wijn uit dit jaar? Nee, nee, nee, wel port. Oké. Okay. Ja, ja, dus het was een uh, waardeloos pochtjaar. <laughs> maar voor <laughs> jou waardevol genoeg. Ja, tuurlijk, man. Pocht is altijd lekker als die houders. Ja. Uh, luister naar de Jazz Crusaders. Uh, en zeer toepasselijk, uh, heet het nummer, The Young Rabbits. Ik hoop dat je kunt voorstellen dat ik hartstikke blij was dat ik het singeltje eindelijk op de kop had weten te tikken. En dat het op mijn deurmat viel. The Crusaders uit 1962. The Young Rabbits. Um, we gaan door met een opmerkelijk nummer. Alweer een opmerkelijk nummer. Uh, een zeer daadkrachtig lied. Met een, uh, ja, een paradoxaal gevoel van acceptatie dat de liefde voorbij is. Uh, en dat er wel een realistisch beeld is bij het afscheid. Uh, dat er anderen zullen komen, maar dat degene die je verlaat nooit vervangen kan worden. Door iemand die ook maar kan tippen aan haar of hem. En oh ja, het is ook nog eens een keer een prachtig nummer. Tony Bennett en Count Basie met There'll Never Be Another You. This is our last dance together. Tonight soon will be long ago And in a moment of parting This is all I want you to know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 De verschrikkelijk charmante Tony Bennett. En wat heel erg goed dat Count Basie een big band... een beetje in kon op dit uh, verschrikkelijk mooie nummer. En als je liefdesverdriet hebt, drink een halve fles whisky... Of. of een fles wijn leeg en ga daarna gedichten schrijven. En het komt allemaal ooit weer goed. Ik beloof het jullie. Ik had toch een moment van laten we de kalkoen maar aansnijden. Ja, het, het heeft wel een beetje een kerstfeertje. Ja. Ik heb dat altijd bij Tony Bennett. Dan denk je toch, ik zou het gaan sneeuwen of zo. Mm -hmm. Maar um, ja... Ik vond het een prachtig nummer. Oh, sorry. Um, we gaan door. Natuurlijk gaan we door. Uh, we gaan door met een jonge trompetist, een jonge god op trompet. Uh, twee jaar na de Katrina-ramp uh, bracht Christian Scott... Uh, een hommage aan zijn stad New Orleans met de cd Anthem. En dat was in 2007. Let op Marcus Gilmore op drums en een hele jonge Esperanza Spalding op bas. Hier is het nummer The Nine. En die sirene hoort er uiteraard niet bij. Maar we zitten hier op deze broeierige zomeravond met de deuren open. Um, Christian Scott was dat, The Nine. En uh, het volgende nummer heeft een van de mooiste titels die ik ken. Nee, I guess I'll hang my tears out dry. En dan in de uitvoering van een saxofonist en wel een tenorsaxofonist. saxofonist. Blue Tone houdt van tenor, saxofoon Uit 1962. Dexter Gordon. Een van de lekkerste uh, uh, uitvoeringen die ik ken van dit nummer. Lekker loom achter de beat aanhonkend, zoals altijd. Een standaard natuurlijk, maar ik ken weinig mooiere titels voor een nummer dan AGSL. Heng Matthias A. To Dry. Zoals ik reeds zei. Hier is Dexter Gordon. En Tears out to dry van Dexter Gordon. Wat een prachtige uitvoering. Uh, het volgende nummer, uh, we gaan naar de laatste nummers toe van deze gestonee generaal. En het volgende nummer is van Melody Gardot. Daar valt een hoop over te vertellen. Um, en dat sublimeert uh, haar zang niet, want die is zonder meer heel erg goed, vind ik. Um, maar uh, het is wel opmerkelijk. Het meisje studeerde... Uh, Mode aan de academie in Amerika en werd op weg naar een gig, want ze speelde de, desavonds uh, piano in een hotel. Uh, ze speelde desavonds uh, piano in een hotel om uh, haar studiekosten te kunnen betalen. Uh, werd ze geschept door een, uh, een auto op de weg en ze raakte verschrikkelijk gewond, kwam in het ziekenhuis terecht en... Uh, heup gebroken, rug gebroken op verschillende plekken en sindsdien loopt ze met een wandelstok rond en hmm. uh, haar hoofd was zo beschadigd dat ze sindsdien ook niet meer tegen fel licht kan. En als een soort therapeut Bedacht uh, een behandelende arts voor haar. Ga eens wat nummers schrijven terwijl je hier op bed ligt. En heel toepasselijk, toepasselijk brak ze toen een uh, EP'tje uit met de titel The Bedroom Sessions. En dan denkt iedereen dat gaat van Jatem. Maar dat is helemaal niet zo. Het, het was gewoon het een ziek, manier... Het met Het was een manier voor haar om uh, weer uh, mobiel te worden. En dat is wonderwel gelukt. Ze heeft een, een stuk of drie uh, cd's uitgebracht. En dit is van haar laatste maar One and Only Thrill... And a prachtig number, really. your heart is as black as night. The feelings are on your heart is as black as night wrong Your heart is as black Your heart is as black Oh, your heart is as black Heerlijk, Melody Gardeau. Ik heb haar live mogen zien. Uh, vorig jaar, geloof ik, op het Nossie Jazz. Een opmerkelijke dame. Um, we, gaan, uh, met, oh ja, we gaan door met Ben Herman. Een uh, LP, een album dat kreeg ik van mijn goede vriend Guus Hoogaerts. Uh, Guus Boer, moet ik hem tegenwoordig noemen. Um, de soundtrack van een uh, documentaire over het leven van Remco Kampert. Uh, jullie gaan luisteren naar het nummer Lamento van uh, het album Kampert. De tijd duurt een mens lang. Een mens lang. Um, op piano Gideon van Gelder. Joost Kroon op drums. Kasper Kalf op bas die we kennen van Monsieur Dubois onder andere en van Piet Villy. En natuurlijk Ben Herman op alt. En als ik me niet vergis doet Remco Kampert zelf mee op typmachine. <middels> Het lange, diepe water. Dat ik dacht, dat ik dacht dat je altijd maar, dat je altijd maar, hier nu langs het lange, diepe water, waar achter oever riet, achter oever riet de zon. Dat ik dacht dat je altijd maar, altijd, dat altijd maar je ogen, je ogen en de lucht. Altijd maar je ogen, de lucht, altijd maar rimpelend, in het water rimpelend. Dat altijd in de levende stilte, dat ik altijd zou leven in levende stilte. Dat jij altijd maar, dat wuivend oever altijd maar, langs het lange diepe water. Dat altijd maar je huid... Dat altijd maar in de middag je huid, altijd maar in de zomer, in de middag je huid. Dat altijd maar je ogen zouden breken, dat altijd van geluk je ogen zouden breken. Altijd maar in de roerloze middag, langs het lange water, diepe water. Dat ik dacht, dat ik dacht dat je altijd maar, dat ik dacht dat geluk altijd maar... Dat altijd maar het licht, roerloos in de middag. Dat altijd maar het middaglicht. Je okere schouder, je okere schouder, altijd in het middaglicht. Dat altijd maar je kreet, harmend. Altijd maar je vogel vogelkreet, harmend. In de middag, in de zomer, in de lucht. Dat altijd maar de levende lucht, dat altijd maar, altijd maar het rimpelende water, de middag, je huid. Ik dacht dat alles altijd maar, ik dacht dat nooit. Hier nu langs het lange diepe water, dat nooit. Ik dacht dat altijd, dat nooit, dat je nooit, dat nooit vorst, dat geen ijs ooit het water. Hier nu langs het lange diepe water, dat dacht ik nooit. Dat sneeuw ooit de cypress, dacht ik nooit. Dat sneeuw, nooit de cypress, weet je nooit meer. Prachtig, Ben Herman en Remco Kamper dit keer niet mee op typmachine, Maar hij droeg zijn gedicht voor. Jongens, we gaan eruit... Um deze uitzending wordt herhaald, geloof ik, weer aanstaande zaterdag, Theo. Um, en ik hoop jullie in elk geval volgende week weer te mogen begroeten bij Jazz Generaal. We gaan uh, nog een heel kort stukje meepikken van Ben Harper oh, en Al oh, Rise. Het zal, uh, ja, want ik zie, ik zie nou het uh, technisch verhaal dat uh, de ding al klaar staat. De jingle van uh, het uh, nieuws, helaas. De jingle van het nieuws staat klaar. Ja. Dus we gaan er niet meer uit met muziek. Gaat die komen, ja. Oké. Okay. Volgende week. Oh, ja. Dag.